Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn veel meer huisfeestjes sinds corona. Dat ziet de Amsterdamse politie. Er zijn meer meldingen van geluidsoverlast. En als agenten gaan kijken, komen ze vaak een huisfeestje tegen. Deze agent vertelt tegen AT5 hoe het kat- en muisspelletje dan begint. De twee bewoners die gaven aan, dat er hier helemaal niemand. En uiteindelijk uh, zagen we een trap naar boven... Uh, ...waar het luik dicht zat, naar, uh, daar gekeken en ja, daar zaten nog twaalf mensen verstopt en heel stil te zijn. En ook worden de agenten regelmatig in hun gezicht gespuugd. Flink wennen voor AZ-spelers, want vanaf morgen moeten ze het zonder aanmoedigingen van hun vertrouwde coach doen... De Alkmaarse club heeft Arne Slot per direct op straat gezet. Dat hij zonder dat ze het wisten zou praten met Feyenoord, zegt verslaggever Arno Vermeulen. Dit is een hele ingewikkelde. De spelers die zijn natuurlijk ook totaal overvallen. Hiermee, en Slot was natuurlijk succesvol en populair bij de spelers. Uh, dus ja, dat doe je niet zomaar. De directeur van AZ schrijft op de website dat ze een hoofdtrainer voor de groep willen die volledig gefocust is op AZ. Een man uit Krabbedijken in Zeeland is compleet tegen de lamp gelopen. In het dorp sloopte hij de ene na de andere lantaarnpaal en daarom trokken buurtbewoners aan de bel. De man had een kniptang op zak om draden door te knippen, ook had hij zwaar vuurwerk bij zich. De man is opgepakt en de lampen zijn inmiddels gerepareerd. Een groep kampeerliefhebbers kan eindelijk weer de hort op met hun camper. Want ruim 80 van die kampeerwagens uit Marokko zijn na maanden weer terug in Nederland. Gerda en Ton zijn hartstikke opgelucht. Heerlijk gevoel. Een verademing. Ja? <laughs> ja. Nee, acht en een halve maand uh, toch een duiveltje in je hoofd. Waar is mijn camper? Ja? Ja, heel ja. erg. Ja. Door de corona-uitbraak moesten vakantiegangers eerder dit jaar plotseling naar huis en bleef een camper achter. Nu zijn die campers dus eindelijk terug. Het stel kan niet wachten om de boel in te pakken en weer op pad te gaan. Een camperaar die, die denkt ik wil daarheen en we kunnen. Ja, ja. je hebt alles bij je. Ja. Ja. Dus uh, vrijheid, blijheid. Ja. En we gaan ook uh, dinsdag gewoon de hort op. Hè? Ja. Ja, eigenlijk okay het weer nog. Het is overal droog en op veel plekken schijnt de zon volop. Het is een graad of zes. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Oost richting de A10 Zuid. Tussen Knooppunt Watergaasmeer en Knopend Amstel heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Deze zanger, Dan Hartman, heeft heel vroeg nog opgetreden hier in Zandvoort. In discotheek Chin Chin in de Hofstraat Destijds met de hit "Relight Life My Fire. En ook dit was een grote hit van hem, Orde. We Are The Young. Even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10A. En dat op deze speciale dag. De dag van Sinterklaas. Want het is 5 december, Albert Young. Ja. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, goedemiddag meneer Harms. Goedemiddag, luisteraars. Welkom uh, bij wederom drie uur lang live. Op deze feestelijke dag. Ah, Jazeker. Waar iedereen uh, ja, natuurlijk met grote ogen uh, uitkijkt naar vanavond, uh, pakjesavond. Maar dan stelt natuurlijk ook wel. Mo Want morgen is hij pas echt jarig eigenlijk, hè? Ja, klopt. Uh, 6 Van uh, 5 op uh, 6 december. Ja, en gisteren we natuurlijk ook al om organisatorische redenen Sinterklaasavonden zijn gevierd. Maar ja, vanavond is de traditionele uh, 5 december. Pakjesavond uh, En jij begon ook heel mooi uh, toepasselijk met, uh, met een Sinterklaas nummer. Helemaal goed. Uh, ja, Sinterklaas in het land. Maar goed, gewoon op deze zaterdag drie uur lang Zandvoort op een zaterdag. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard tijdens het gedicht van de week zullen we de aandacht aan besteden aan onze goedheiligman. En wat die heeft met kerstmis. Dat is een leuk, hè? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat gedicht van de week om kwart voor vijf, liefhebbers. Goed, uh, half drie krijgen we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het nog kouder? Want er stond vanmorgen wel behoorlijk wat uh, auto's uh, die de, moesten worden gekrapt... om het zo maar eens te zeggen. Uh, uiteraard hebben we zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. Het overzicht van de uh, gebeurtenissen van afgelopen week. Uh, tweede deel van het eerste uur hebben we het interview... wat uh, onze collega Irene de Jager tijdens Goedemorgen Zandvoort had met Marcel Buscher... Uh, in zaken, ja, de horeca, de stand van zaken en deze toch, in deze feestmaand. Uh, heeft hij nog een goede hoop op verbetering? Of zullen er nog dingen opengaan of niet opengaan? Die situatie bespreekt onze collega Irene de Jager met Marcel Buscher. Gezien de lengte van het interview heeft, heeft onze collega Jaap Kopert in twee delen uh, geknipt. Dus dat in het tweede deel van dit eerste uur. En verder natuurlijk uh, Quaro 4 Pit Report. Tussen drie en vier wordt de derde vrije training verreden in Bahrein voor de race van de Formule 1. Die houden we natuurlijk nu ook in de gaten. Ja, de tijden zijn heel anders, vergeleken met vorige week. Het is, allemaal, het is allemaal een beetje anders geworden. Ja, maar het is natuurlijk met, met donker rijden. Eh, dan hebben we natuurlijk uh, uh, zoals Live nog. Uh, iets om over half vijf. Uh, Zandvoort op zaterdag live registratie van een concert... toen er nog een heleboel mensen naartoe mochten. Ben ik weer aan de beurt? Jij bent weer aan de ah, beurt. Oké. Okay. Dieren van de Week, zelfs als vorige week. Want het zou toch mooi zijn als Mister en Jip ook een thuis zouden vinden... Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En uiteraard kan je ook luisteren via de CFM app En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Kijk even onder ZFM Zandvoort... en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort.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 Die hebben al alles. En zelfs alles nog te Ze grijpen nooit mis. Maar er zijn er ook voor wie een beetje nog veel te kort. Voor een verlanglijstje hier is. Sommige mensen vieren het samen. Anderen.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 Dan beginnen we met de kerstboom pas als uh, de sint uit het land is. Maar uh, vanwege, mede vanwege corona zijn heel veel mensen dit daar veel eerder uh, begonnen. Ik zag al hebben, Appie, dat uh, de kerstboom al aardig op begonnen te uh, raken. Ja, nee, klopt. Je hebt gelijk. Dus de, de mensen zijn eerder uh, op pad gegaan voor, uh, de, voor de kerst. Dus de bomen staan er al. Vele huizen zijn ook aan de buitenkant verlicht. Ja. ja. Tot weldaad, weldaad schaadt niet schijnbaar. Want inderdaad een kleurrijk gebeuren is, is nachts in Zandvoort. Dus uh, nee, uh, als Sinterklaas uh, weer terug is in Spanje... dan uh, kan hier de kerst, uh, de donkere dagen voor kerst... kan je bijna niet meer over spreken. Want het is zo, zo verlicht, het dorp. Dus uh, we krijgen de, de, de verlichte dagen voor kerst. Zo is het dus. Nou ja, mocht je nu met de bezig zijn... Bijna. Uiteraard heel veel succes. Uh -huh. Zijn nogal uh, zo uh, hier en daar kerstbomen yeah. verkrijgbaar. Dus uh -huh. maak je geen zorgen. Hier is Jesse trouwens.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 En deze zinger van JC wordt ook zo'n beetje aan het eind van het uh, jaar gedraaid. Een grote hit uit uh, de jaren negentig. Dat was de Hard Knock Live. Het is vandaag 5 december. Ja, en dat betekent dat de show van vanmiddag uh, ook een beetje into uh, Sinterklaas is. Nou, we hebben het net al over de kerstbomen gehad. Maar we gaan het ook hebben over het uh, normale reguliere nieuws... want er is wel weer het een en ander gebeurd, Albert Jan. De politie heeft de uh, afgelopen nacht, in de nacht van uh, afgelopen vrijdag op zaterdag... twee jonge Haarlemmers, 16 en 19 jaar... en een jonge man van 18 jaar uit Zandvoort aangehouden... voor het bezit van verboden wapens. De tieners werden door middel van een uitpraatprocedure in de boeien geslagen. Rond half 1 afgelopen nacht kreeg de politie een melding... dat er op de burgemeester Den slaan. In Aardenhout een auto zou rijden en dat de inzittenden messen in hun handen hadden. Op de Zandvoortslaan in de richting van Zandvoort zag een politieagent de auto rijden. Hierop volgde het bericht dat een van de inzittenden mogelijk ook een vuurwapen bij zich zou dragen. Op de tolweg stopte de auto en waren inmiddels, en waren inmiddels meerdere politieeenheden aangesloten. Omdat mogelijk sprake zou zijn van een vuurwapen werd de uitpraatprocedure opgestart. De politieagenten richtten hun vuurwapens op de auto... en sommeerden de inzittenden een voor een uit te stappen. Het ritel gaf hier gehoor aan en werd gefouilleerd. De auto werd ook doorzocht. Bij geen van de jonge mannen werd een vuurwapen aangetroffen... ook niet in de auto. Maar in diezelfde auto deed de politie wel een andere ontdekking. Daar troffen de agenten namelijk meerdere messen en een samurai-zwaard aan. De wapens werden in beslag genomen... en de verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Afgelopen donderdagmiddag heeft een delegatie van de belangengroep Ruiters, Bentveld en Omstreken... burgemeester Molenburg een petitie aangeboden tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan Bentveld. De actie werd kracht bijgezet door de aanwezigheid van vier meegereisde Ruiters en paarden... waaronder vanzelfsprekend ook de schimmel van Sinterklaas. Onlangs besloot het college tot de wijziging van het bestemmingsplan... en maakte daarmee, daarmee tot groot verdriet van honderden gebruikers en ook omwonenden... De weg vrij voor herontwikkeling van het vrij gelegen perceel... waar nu de Stal de Naardenhof is gevestigd. Dat kan betekenen dat de Manege uiterlijk in 2028 ophoudt te bestaan. handen van Anja Bak nam de burgemeester de petitie... met ruim 2300 handtekeningen in ontvangst. En daarbij toonde hij begrip voor de actievoerders... raden hen aan, raden hen aan om begin volgend jaar in te komen spreken... bij de behandeling van het bestemmingsplan... en erkende dat het aantal handtekeningen aanzienlijk was... Wel tekende hij aan dat veel gebruikers van de manege van buiten de gemeente Zandvoort afkomstig zijn. De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan is tot stand gekomen op verzoek van de eigenaar van de grond... die er vijf, vrij, vijf vrijstaande villa's wil realiseren. En uh, uiteraard wordt dit verhaal nog vervolgd begin volgend jaar. Met het planten van een boom in een groenperken langs de Prinsenweg... heeft wethouder Ellen Verhey op 30 november jongstleden... het nieuwbouwproject louis Carré LDC op symbolische wijze afgesloten. Een belangrijke mijlpaal voor Zandvoort. Na de vaststelling van het masterplan louis Carré in 2006... u hoort het goed, 2006, is de uitvoering gestart. In de afgelopen jaren zijn er 158 woningen, twee scholen... een kinderdagverblijf, een bibliotheek een ontmoetingsruimte, een parkeergarage en nieuwe winkels... een fietsenstalling met toilet en een museum gebouwd. Daaromheen is ook gewerkt aan nieuwe passende openbare uh, buitenruimte. Het project is mede mogelijk gemaakt door diverse subsidies... in de provincie Noord-Holland. En tot slot, na bijna tien jaar betrokken te zijn geweest... bij de kinderdisco in Zandvoort, waarvan vijf jaar als organisator... heeft Roy van Buringen laten weten dat hij ermee gaat stoppen... In deze coronatijd heeft Roy goed na kunnen denken... en het besluit genomen om zijn tijd in te zetten... voor andere bezigheden en hobby's. Zodra de omstandigheden het weer toelaten zal Van Buringen nog één kinderdisco organiseren. En daarna wordt er door Roy samen met de stichting Pluspunt Zandvoort... gezocht naar een opvolger. Hij hoopt van harte dat de disco in Zandvoort blijft doorgaan. Als kind bezocht Roy zelf diverse kinderdisco's in zijn woonplaats. Zijn droom was toen... Al om later een organisator te worden van de kinderdisco. De afgelopen jaren heeft hij met vol passie de organisatie op zich genomen... en Roy laat met nadruk weten dit uh, zeker niet alleen te hebben gedaan. Roy bedankt dan ook uh, alvast voor de complete vrijwilligersteam en zijn mede-organisator Anita Dana. Wanneer het, de kinderdisco terugkeert... is op dit moment natuurlijk nog niet bekend interesse... om het stokje van Roy over te nemen. Laat hem uh, dat al, alvast weten via Facebook kinderdisco Zandvoort. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, Sinterklaas was uiteraard ook uh, altijd van harte welkom bij de kinderdisco. En Sinterklaas hebben we vandaag ook een beetje op de Zandvoortse radio. Dus uh, we houden de Sinterklaas sfeer erin zo vlak voor de kerstdagen, de donkere dagen. Hier is Davina Michel. all I have to say. Please stay away, react while you light please tell me what i have done to earn this gun shot i hate me for my heartbeat bleeding from my nose bruise, i suppose i'm still standing the fact that she is real hurts but doesn't kill i'm ready helemaal gelijk, albert Het lijkt wel een beetje op Adele hè? en Skyfall. Ja, het lijkt wel alsof er een nieuwe Nederlandse versie van James Bond film uitkomt. Ja, je weet het maar nooit. Misschien is ze aan het solliciteren. Dat zou ja, kunnen. Ik, ik vind het toch een goed nummer, maar He? ik, het lijkt wel erg veel op Adele, hoor. Hele mooie nieuwe single van uh, inderdaad uh, de, Davina Michel en uh, Lyre. Oh. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Oh, okay. Blijft het zo koud of wordt het weer wat warmer? Nou, albert heeft het allemaal voor ons uh, uitgezocht. Ga worden naar de eis van Tom Jones en de seksband. baby you sound... Weet uh, albert Jan, weer uh, uit welke film uh, deze plaats komt, zeg maar. Nine and a Half Weeks met Bruce Willis. Oké, okay. en uh, ja, van wie is uh, de, de, de mede-uitvoerder dan van deze plaats? Uh, dat is een goede vraag, zoeken we op. Uh, Moes Oh die. Oké, de Tom Jones inderdaad. En the... de sekspam. Half voor Zandvoort, goedemiddag. Uh, Albert-Jan heeft het voor ons uh, uitgezocht. Blijft het zo koud of wordt het weer wat warmer, albert Jan? Nou, Allereerst vandaag. Vandaag uh, is het droog. En, uh, met een mix met flink wel wat zon hebben we inmiddels ook al wel gehad. Maar ook wat enkele wolkenvelden. Er waait een matige zuidenwind. maar vanmiddag neemt de wind in kracht af. De temperatuur stijgt naar een graad of vijf. Vanavond klaart het flink op en bij weinig wind koelt het snel af. De temperatuur daalt komende nacht naar waarde rond het vriespunt. Morgen is er een uh, vrij koude dag met vrij veel bewolking. Vooral in de ochtend schijnt nog geregeld de zon. De temperatuur stijgt wederom naar maximaal 5 graden. En maandag heeft de bewolking de overhand en is kans op wat regen. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden. En tot het volgende weekend blijft het vrij koud voor de tijd van het jaar... met overdag temperaturen van 5 graden. Het weerbeeld laat vrij veel bewolking zien, maar ook zonnige momenten. Het blijft vaak droog en bij opklaringen kan het in de nacht licht vriezen. Dus houd uw krabber bij de hand. Zo is het, dankjewel Albert. Dan het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. je het dan Ja, het blijft dus koud. Dus ook uh, de handschoenen kunnen uh, inderdaad ook uh, uit de kast blijven. En uh, gewoon uh, lekker aantrekken als je, als je naar buiten gaat. Hè? Want het uh, zijn de frisse en de donkere dagen zo vlak voor de kerst. And here is Dua Lipa. I saved my Term noemen ze dit een uh, recurrence. De single van uh, Dua Lipa en Be The One. Ja, aankomende dinsdag hebben we weer een uh, persconferentie... en dan krijgen we het te horen of we misschien tijdens uh, de feestdagen... iets uh, meer kunnen, Albert-Jan. Klopt. Uh, zit het er ook in dat de Horika wat uh, meer kan gaan doen, uh, verwacht jij? Nou, uh, ik denk dat niemand daar vrij, hoog, uh, vrij hoge verwachtingen van heeft. Maar uh, om dat bruggetje even af te maken, uh, Rob... Vanmorgen was Marcel Buscher, bestuurslid van Koninklijke Nederland, Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, te gast bij het programma Goedemorgen Zandvoort, gepresenteerd door onze collega Irene de Jager. Jaap Koper heeft dat interview uh, uh, uh, uh, voor ons geprepareerd en wel in twee delen, twee delen aan zes minuten. Uh, we gaan zo luisteren naar het eerste deel en het gaat natuurlijk even, de, de kernvraag is natuurlijk, hoe is het met de lokale horeca in Zandvoort in deze maand december? Ja, we hebben het over de kroeg, maar we hebben het uh, erover, nou niet echt over de kroeg, maar wel over de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Marcel Busscher, goedemorgen, goedemiddag. Ja, goedemiddag alweer, tijd Oi. gaat snel hè? Ja, tijd gaat snel. Ja. Ja. De kroeg zal nog wel even duren denk ik. D dat wou ik net vragen, hij, uh, ja. wat, wat denk jij zelf wat er gaat gebeuren?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 Van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort. Over de horeca tijdens coronatijd hier in Zandvoort. Straks praat collega Irene de Jager uiteraard verder met Marcel Busscher. Over ja, hoe het allemaal verder gaat hier in de horeca. Ja me love.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 Maar meer ook wat je, wat je ziet met een Black Friday. Vanaf aanstaande maandag gaat Koninklijk Horeca Nederland met een Black Monday uh, beginnen actie. En dat, en dat zal natuurlijk ook wel kenbaar gemaakt worden. Um, maar ja, wat je allemaal ziet gebeuren op Schiphol: foto's, mensen veel bij elkaar, dicht bij elkaar. Uh, de Black Friday, wat er gebeurt is in de straten. En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 ja, met uh, vaccinaties kunnen beginnen, waardoor het misschien uh, van aankomend seizoen, ja, wanneer gaan we weer echt serieus uh, aan het werk? Ik denk die anderhalve meter zal voorlopig nog wel... Die uh, zal nog wel even blijven. blijven, ja, precies. Dus ik denk als we dat voor uh, halverwege volgend jaar nog steeds hebben, dan, dan moet je wel lichtelijk weer in je hoofd achter, uh, rekening mee houden. Ja.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 Laten we hopen dat er inderdaad een eind in zicht is en dat de horeca weer open kan. Maar verwacht eigenlijk niet dat het al gedurende de feestdagen zou zijn. Ik ga daar maar ook voor ons nog niet van uit. Hè. Dat krijgen we dinsdag vaste zeker niet te horen. Wel nou, goede muziek nu op de Salvo Radio. Staring at a Maple leaf, In and on Mother Tree I said to myself, We all lost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 Interview met uh, Marcel Busser draaiden we de plaats van Kevin de Kraw en Chariot. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we uiteraard uh, nog uh, twee uur lang met uh, Zandvoort op uh, zaterdag op deze uh, 5 december. Ja, het is uh, Sint Klaas Pakjesavond uh, vanavond. En uh, ja, straks in het uh, volgende uur uiteraard ook weer uh, meer muziek. In het teken van Sinterklaas. Want we hebben er wel een paar meegenomen naar de studio. Over jas zal verrast zijn. Hij staat even buiten. Want dan krijgt hij straks wat te horen als hij weer binnenkomt als een ijspegel. Want het is koud buiten. Hou daar rekening mee als je naar buiten gaat. Hier is Belinda Carlisle.